Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Veel Amerikaanse overheidsdiensten blijven vandaag dicht... omdat de geldkraan is dichtgedraaid. De Republikeinen en Democraten in het congres... werden het niet eens over een nieuwe begroting. Zolang die er niet is, is er geen geld... voor het loon van honderdduizenden ambtenaren. Overheidsdiensten die als onmisbaar worden gezien... blijven wel draaien, zoals het leger en de luchtverkeersleiding. De Republikeinen hadden de stemming gekoppeld aan het schrappen en uitstellen van delen van de zorgwet van president Obama. Iets meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat ze na hun 67ste nog moeten doorwerken voor een pensioenuitkering. Dat blijkt het onderzoek in opdracht van de organisatie Wijzer in Geldzaken. De meerderheid weet niet dat de pensioenleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Daardoor moet iemand die nu 25 is waarschijnlijk doorwerken tot zijn 71ste. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam zaten... zijn daar vertrokken. Ze hebben de nacht doorgebracht in een cultureel centrum... waar ze vanmiddag weg moeten. De eigenaar van de flat in Amsterdam-West... het dat de asielzoekers vandaag de flat uit zouden zijn. In de Amerikaanse staat Colorado zijn vijf wandelaars omgekomen... toen ze werden bedolven onder rotsblokken. Een meisje van 13 raakte gewond. één iemand wordt nog vermist. De wandelaars waren op pad bij Mount Princeton... Vermoedelijk had de aardverschuiving te maken met de regenval van de afgelopen tijd. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve vira plannen van staatssecretaris Mansveld. Door het schrappen van de Vira worden er oudere treinen ingezet tussen Brussel en Amsterdam en die maken meer lawaai. De gemeente Lansingerland vreest daarom voor meer geluidsoverlast. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag, de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden... Morgen weinig verandering. Donderdag en vrijdag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-Journaal. AWB verkeersinformatie Nu al files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, vijf kilometer na een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf knooppunt Nesbeter omrijden via Utrecht. En dan nog een aanrijding op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel. Twee kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio Injo. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 1 oktober. Goedemorgen. En in de Verenigde Staten is de shutdown sinds. Twee minuten een feit. Overheidsinstellingen gaan dicht. Ambtenaren kunnen thuis blijven. Wessel de Jong meldt zich zo dadelijk vanuit Washington. En u hoort natuurlijk ook de reacties op die shutdown uit de Verenigde Staten. Dan terug naar eigen land. Een deel van de ziekenhuizen is ondanks de vergrijzing niet ingericht op oudere patiënten. U hoort zo uh, wat er mis is in die ziekenhuizen. Met Coco Lijn praten we over de inspecteurs van chemische wapens die in Syrië weer aan het werk gaan. U hoort op welke leeftijd u met pensioen kunt gaan. Hoeveel droomboeken er al zijn opgehaald. En Jeroen Schutheiser is vanochtend op het strand. Ja, met uitzicht op de pier van Scheveningen. Vandaag gaat de brandweer controleren hoe het is gesteld met de veiligheid. En in het ergste geval is sluiting de enige optie. Breaking news, it is now midnight. The US government has officially shut Tja, de deadline is verlopen in Washington. De Democraten en de Republikeinen hebben geen akkoord bereikt over de begroting. En dat betekent dat verschillende overheidsdiensten op slot gaan. Een shutdown, zoals ze zeggen, in de Verenigde Staten. Nancy Pelosi, die uh, is de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden... Uh, de rechtervleugel, uh, geeft zij de schuld van de Republikeinen. They don't believe in government. They're anti-government ideologues who are... It's the Tea Party... Shutdown of government. It's brutal. Ja, brutal. is Zo'n politiek bedrijven, dat is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven, zegt Pelosi. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, nou, het is een feit. Um, hebben ze ja. nog op het laatste moment geprobeerd deze shutdown tegen te houden? 4 over 12, het is inderdaad, het is nu een feit ja. Weet je, zo'n drie kwartier geleden stelde opeens inderdaad die Tea Party, die Republikeinen stelde voor om nog wat onderhandelingen te beginnen. Nou, zeiden de, de democraten in de Senaat... nou, nu geloven we het eerlijk gezegd wel. We hebben er geen, uh, we hebben er geen geloof meer in. Dus de laatste persconferenties zijn nu gehouden. Hè, wat je hoorde van Nancy Pelosi. Eigenlijk het grote blame game met elkaar de schuld geven. Dat is, uh, dat is eigenlijk nu begonnen. Dus nee, er, wordt, er gebeurt echt niks uh, zinnigs meer. En zojuist heeft het Witte Huis... heeft zijn instructies uitgestuurd naar alle ministeries... hoe ze dat dan precies moeten gaan doen, die sluiting. Want het is natuurlijk wel heel lang geleden. De laatste keer, 17 jaar geleden. Dus dat moet weer eventjes op worden gefrist, die procedure. Ja, We woorden. Obama zeggen, dit, dit gaat toch echte mensen treffen? Echt ja. ook treffen. Wie, wie worden er door getroffen? Nou, morgen bijvoorbeeld in New York gaat het vrijheidsbeeld dicht. Uh, de grote gevangenis in San Francisco, de toeristische attractie Alcatraz, gaat dicht. Nou, dat is natuurlijk allemaal wel grappig. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om die 800.000 ambtenaren... die met onbetaald verlof worden gestuurd. Dat is natuurlijk toch bijzonder pijnlijk. De nazagen praktisch helemaal dicht, behalve dan Mission Control. De grensbewaking blijft wel functioneren... maar krijgen bijvoorbeeld veel later hun, uh, hun salaris uitbetaald... Allerlei ondersteunende diensten voor, voor oorlogsveteranen, daar is helemaal geen personeel meer voor. Die noemde Obama natuurlijk heel nadrukkelijk en dat is natuurlijk, uh, natuurlijk heel, heel bijzonder pijnlijk natuurlijk. Waarmee die echt maar wilde zeggen wat jij ook zegt, het gaat wel om echte, men om echte mensen die shut down. Het is niet iets abstracts. Hmm. Hey, ik moet denken aan een tweet die het Witte Huis eerder verstuurde namens Barack Obama. A group of extremists in the house is hours away from shutting down the government. Dat was in de loop van de, van de dag bij jou daar in Amerika. De, waarom liggen die republikeinen zo dwars? Want het gaat dus kennelijk om een kleine groep. Het is eigenlijk een heel klein groepje vrij extreem rechtse republikeinen, een man of twintig gaat het om. Het punt is volgend jaar zijn het verkiezingen hier, parlementsverkiezingen, midterm elections. Nou, deze republikeinen in hun kiesdistrict die hebben niet zozeer last van een democratische concurrent, maar van een nog veel rabiatere republikein. Dus als ze nu overstag gaan uh, voor Obamacare... dus in feite daarmee instemmen, want daar gaat het hele debat natuurlijk over... dan worden ze daar volgend jaar tijdens de verkiezingen worden ze daar op afgerekend. En bovendien weet je, om in Amerika verkozen te worden... heb je ongelooflijk veel geld nodig. Die campagnes kosten heel veel geld met al die televisiespotjes. Dat geld dat komt van lobbygroepen. Nou, Dan heb je het over een club als bijvoorbeeld de Heritage Foundation. Die is er afgelopen maanden heel hard ingegaan met zijn Obamacare campagne en die, dat soort clubs. Die hebben die, kamp die, die parlementariërs gewoon heel hard onder druk gezet. En dat merken we nu. Hm. Maar worden ze hier niet op afgerekend dan, uh, Wessel? Want hier maak je toch ook niet veel vrienden mee? Nee, maar kijk, uh, de, de, de, de, de republikeinse basis hun kiezers in principe... Die, die, die, vinden het, die vinden het niet zo'n punt. De, de democraten vinden het ook heel verschrikkelijk. Waar ze natuurlijk echt last van krijgen... dat is die groep, die middengroep kiezers. Hè, de, de, de niet gebonden kiezers. En dat is de groep die je hard nodig hebt... altijd bij verkiezingen. En die groep vindt het afschuwelijk. En daarom krijgen ze er natuurlijk wel, wel, wel heel hard last van. Maar deze, de, de, deze republikeinen waar we het nu over hebben... dat kleine clubje van 20... die, die komen uit diep rode, diepe republikeinse gebieden. Uh, daar worden ze alleen maar toegejaagd. Mm. Hey, en hoe lang gaat dit duren, deze shutdown? Want um, je kan nog niet ja. voor lange tijd de overheid dicht uh, houden. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, daar is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Er is op dit moment natuurlijk helemaal geen overleg... tussen het Witte Huis en het Huis van Afgevaardigden. Is ook niks gepland. Obama gaat gewoon volgende week gaat hij op zijn Azië-reis. Dus het initiatief zal toch echt van de, van de republikeinen moeten komen. Obama die zal niet bewegen. Die gaat niet onder druk van deze shutdown. Gaat hij opeens zijn allerbelangrijkste wet die Obama... Gaat hij echt, uh, echt niet intrekken? Nou, veel zal dus afhangen van ja, hoe heftig er gereageerd gaat worden op die shutdown. Hè. Mm -hmm. Gaan de beurzen helemaal in het rood? Uh, komt er groot protest? Nou ja, misschien dat ze dan gaan bewegen in het huis van afgevaardigden. Maar ja, zoals hier een analist zei... They first have to touch the stove. Ze moeten kennelijk eerst even flink hun vingers branden. Ja, en dan is er... Uh Binnenkort ook nog dat gevreesde schuldenplafond dat er aankomt. Dus het kan allemaal nog erger, heb ik begrepen. Nou ja, het kan inderdaad allemaal nog veel, veel somberder. inderdaad. Op 17 oktober komt het volgende crisismoment eraan. Komt de volgende financiële deadline eraan. Dan heeft het ministerie van Financiën heeft zijn schuldenplafond bereikt. Het congres moet dan toestemming geven om dat te verhogen. Anders kan er niet worden bijgeleend. Nou ja, grote kans dat we dan dat hele circus weer opnieuw krijgen dat de Republikeinen dan zullen zeggen ja we verhogen het schuldenplafond pas als je Obama keer oh ja. als ja. je dat Obama keer gaan ze eigenlijk gewoon precies het, het, hetzelfde doen nou ja als dat fout gaat dat heeft eigenlijk veel verstrekkender gevolgen want met dat geleende geld daarmee lost Amerika zijn schulden en zijn staatsobligaties af nou ja als Amerika dat niet doet dan uh, dan komt echt ook de financiële reputatie van Amerika komt op het spel te staan en dat heeft gevolgen toch voor de hele wereldeconomie dan krijgen wij er ook last van. Wessel de Jong, fijn dat je ons even bijpraten over het sluiten van de overheidsdiensten in Amerika. Dank je wel. Gaan we naar Engeland. Praat u gelijk maar helemaal bij over het nieuws van de afgelopen uren. De shutdown van de Vira heeft al heel wat deining veroorzaakt. Maar het alternatief van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur, meer gewone intercities tussen Amsterdam en Brussel, krijgt nu ook kritiek. Zo voelt Dordrecht zich gepasseerd, omdat de internationale trein niet meer in de Zuid-Hollandse stad zal stoppen. De gemeente Lansingerland, boven Rotterdam, heeft andere zorgen over de nieuwe treinverbinding. Lansingerland ligt namelijk langs het HSL-spoor. En dat spoor was bedoeld voor relatief stille, moderne treinen... Maar ja, die rijden er nu amper. Er rijdt nu twee keer per uur heen en terug. Dus vier keer in totaal uh, de Vira nog. Dat is een, een oude uh, getrokken trein met een locomotief ervoor. En dan hebben we de Thalys. Die komt ongeveer één keer per uur uh, heen en één keer per uur terug langs. En nou, dat aantal gaat meer dan verdubbelen. En dat worden vooral die oude treinen. En juist de geluidsellende is begonnen met die oude Prius-trein. Ja, daar hebben wij uh, echt wel zorgen over. Al dus de wethouder Tino de Weger van Lansingerland. Een van de Nederlandse Greenpeace-activisten... die vorige week werden opgepakt in Rusland, heeft een brief geschreven. En daarin legt ze uit in welke omstandigheden ze wordt vastgehouden. Ik begon mijn kalmte en beheerstijd van de afgelopen dagen... langzaam maar zeker te verliezen. Twee maanden de cel in is één ding, maar dan. Wat komt daarna? Een celstraf van een paar maanden of een paar jaar... na een proces vol leugens. Greenpeace-campagneleider Sanne van Keulen las dit fragment voor... Door de arrestatie van de activisten blijft de strijd van Greenpeace... tegen de oliewinning in het Noordpoolgebied wel in het nieuws. Toch zegt Greenpeace verrast te zijn door de harde aanpak door Rusland. Kijk, wat daar aan de hand is en wat daar gebeurd is... is buiten alle proporties. Wij weten dat op het moment dat we het opnemen... tegen miljardenbedrijven ja. als Gazprom, dat we weerstand krijgen. Ja. Uh, we zullen ook de consequenties aanvaarden van uh, het vreedzame protest wat we voeren. Uh, als dat binnen de proporties is, en dit is niet aan de hand... Uh, en het is belangrijk dat... Ja die bemanning snel vrijkomt. Ja, voorlopig gebeurt dat niet met uh, de Nederlandse faiza, de briefschrijfster. Ze moet voorlopig twee maanden in de cel blijven in voorherrest. Dan naar Italië. Ze konden al niet door één deur. Maar nu is het slaande ruzie tussen Silvio Berlusconi... en de Italiaanse president Napolitano. Oorzaak is een telefoongesprek met Berlusconi... dat een Italiaanse journalist opnam. Het gesprek werd gisteravond uitgezonden op de Italiaanse televisie. Ja, het is niet makkelijk te volgen. Maar Berlusconi zei dat hij gehoord heeft dat Napolitano een rechter heeft gebeld. De president zou gevraagd hebben om een vondst tegen Berlusconi te heroverwegen. Nou, intussen heeft Napolitano ook woedend gereageerd op de aantijgingen. U leest daar meer over op nos.nl. .no. Kijken we voor het eerst in de kranten vanochtend. De Telegraaf opent met de ijverige dokter. De ijverige dokter vergroot leed. Artsen moeten meer lef tonen... en kwetsbare ouderen niet te lang doorbehandelen... omdat daarmee het lijden van de patiënt wordt vergroot en verlengd. Opening van de Telegraaf. Dan naar de opening van Trouw. Ook uh, die gaat over de zorg. Genetest voorspelt nut chemokuur bij borstkanker, schrijft de krant. Vrouwen met borstkanker hebben na een operatie... lang niet allemaal chemotherapie nodig. De vraag is alleen wie wel en wie niet. Nou, genetest van de tumorcellen blijkt daarvoor een goede voorspeller, schrijft de krant. Voor op het AD zien we trouwens Faiza Otazen uit de Meidrecht. Een van de Greenpeace-activisten. Zij zit in de cel in Rusland. De opening van het AD is jongeren sigaretten verkocht. Vraagteken zaak dicht. Na drie overtredingen wordt de vergunning ingetrokken. Winkeliers die drie keer tegen de lamp zijn gelopen bij de verkoop van tabak. aan de jongeren verliezen tijdelijk hun vergunning. Met dit voorstel wil VVD gesteund door de coalitiepartner PvdA... De, de verstrekking van sigaretten en check aan jongeren onder de 18 aan banden leggen. Dan naar het FD. Pensioenbeheer veel duurder. Nederlandse pensioenfondsen zijn vorig jaar 1,5 miljard meer kwijt geweest... aan het beleggen van het pensioenvermogen. Fondsen zagen de kosten van vermogensbeheer toenemen... van 0,38 van het pensioenvermogen naar 0,53 En het is een beetje een catch-22. Als ik dan doorlees, zie ik kosten van het vermogensbeheer stijgen... door hoge bonussen. En die bonussen die waren weer hoog omdat het rendement vorig jaar zo goed was. En er zijn next tot slot, groot op de voorpagina, eigenlijk nieuws van gisteren. Want het gaat over de eenzaamheid. Veel mensen zijn een beetje eenzaam, blijkt uit het onderzoek. Een beetje eenzaam, ze zijn zelfs ernstig eenzaam. 40% voelt zich wel eens zo. Grote foto tegen een groene achtergrond zien we um, uit Sesamstraat hier. Bert. Oh, en daarnaast ja. staat, wie mist hier? Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1 journaal. Times, zo noemde ik ze toen ik het singeltje ging uh, kopen. Ik was, oh, ik weet niet, heel jong, jaartje of 14, geloof ik. Mijn eerste plaatje. Heeft hij ook het singeltje van Ear Times? Die man zoekt oh. nog. Ja. <laughs> goed, je bent jong, maar je wilt wat. Goed, gevonden hebben wij Jeroen Schutijzer. Die is vanochtend uh, in de buurt van het strand, in de buurt ook van de pier, Jeroen. Ja, als het goed is, dan ligt hij daar. Want het is nog hartstikke donker, hè, Marcel? Ja, dus, heb je dan zo vroeg. Er is ook echt hier niem niemand te zien. Helemaal niemand die zijn hond uitlaat. Nou ja, we gaan het vanochtend hebben over die soep rondom de pier van Scheveningen. Dat gaat eh, jarenlang al niet echt best met eh, de pier. Heel veel achterstallig onderhoud. En eh, minder bezoekers. Ja, dat is logisch, hè. Als er zoveel betonrot aan zit. Eh, begin van dit jaar ging de pier zelfs failliet. En de gemeente Den Haag heeft toen tegen de eigenaar... Uh, zeg maar de curator, gezegd van... ga nou eerst eens voor 1 oktober wat doen aan die brandveiligheid. Want uh, die schiet ernstig tekort. Maar de curator zei, ja, sorry, daar heb ik geen geld voor. Ik heb geen geld voor aanpassingen voor een verbouwing. En nu gaat de brandweer van Den Haag vandaag de pier op... om te kijken hoe het is gesteld met die veiligheid. En als die zeer ernstig tekort schiet... zou die zomaar gesloten kunnen gaan worden. We gaan even terug naar 1961, toen er een mooie toekomst lag voor de pier... want aan die nieuwe pier werd toen nog druk gewerkt. En we hebben natuurlijk weer een mooi fragment gevonden uit het Polygoonjournaal. In fris gepoetste etablissementen zullen de bezoekers in Scheveningen... onder andere kunnen kijken naar de nieuwe attractie op de pier. Een uitzichttoren die in de afgelopen wintermaanden... aan het eind van het wandelhoofd werd opgetrokken. Langs elf trappen en een achttal bordessen bereikt men het kraaiennest dat op 45 meter hoogte op de top van de toren is geconstrueerd. Wie de top beklimt heeft onder andere een fraai gezicht op het zonneeiland van de pier. Aan de afwerking van de toren is kort voor Pasen de laatste hand gelegd. De toren bevindt zich 380 meter uit de kust. Toen wij erop stonden was de Scheveningse boulevard door een gordijn van regen vrijwel aan het gezicht onttrokken. Maar een betere tijd staat voor de deur. Misschien, eventueel, wie weet, wellicht. Ja, mooi, hè? Prachtig. Polygon journaal uit 1961 over de pier. Ja, toen kwam het allemaal goed. En de vraag is of het uh, nu goed komt. Uh, Zometeen is Paul de Kievit, mijn eerste gast... directeur van het museum hier in Scheveningen. Hij weet alles over de geschiedenis, ook over de eerste pier... die in 1901 al werd uh, geopend. Uh, Gerard Vos komt ook nog langs. Die heeft een heel plan voor uh, een duurzame pier. Want we zitten natuurlijk wel midden in de economische crisis... En ik hoop straks is er ook nog wat inwoners van Scheveningen te spreken. Tja. Zouden zij het erg vinden als de pier verdwijnt? Ja. Nou, het antwoord kan ik wel raden. Ja, wij ook wel, Jeroen. Nou, op weg. Langs die frisgepoetste etablissementen. Tenminste, als die er nog dat zijn. Er ook even op, hè, op de pier. Ja, natuurlijk, als dat nog mag. Dan horen wij dat graag van je. Jeroen Schutteijzer dus in Scheveningen. Bij en hopelijk op de pier. Ja, je vast, want dat waait. Vanochtend. Negen minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. 39 vermisten zijn er nog, één week na de beëindiging van de gijzeling in Winkelcentrum Westgate in Nairobi. Er ligt waarschijnlijk nog een aantal lichamen in het deels ingestorte gebouw. Puinruim is nog altijd niet afgerond. Het is een mix van verdriet, verwarring en boosheid waarmee veel Kenianen terugkijken op die dramatische gebeurtenissen in de hoofdstad. Amen. Leden van de moslimgemeenschap in Nairobi maken een menselijke ketting rond het winkelcentrum en bidden voor de slachtoffers. 67 mensen zijn zeker omgekomen bij de gewelddadige gijzeling door Al-Shabaab die vier dagen duurde. De nasleep is lang. Veel mensen zijn de schok nog niet te boven. Toeristen komen nog steeds niet terug, zegt Patrick Ngui, die een handeltje in kunstvoorwerpen heeft net buiten de shoppingmall. Het is logisch dat de toeristen niet komen als het onveilig is. Ondertussen leid ik met mijn compagnons enorme verliezen. We hebben niets om op terug te vallen. We hebben niets om op terug te vallen. De minister van Toerisme kwam gisteren naar de plek des onhels... om te kijken hoe de winkeliers die in Westgate zaten aan toe zijn... en vooral hoe groot de schade is. Ze is geschokt. Wat ik zag, is despicable. And I En ik wil je that dat de will met je you. De minister belooft alles te doen wat mogelijk is... om de handelaren er weer bovenop te helpen. En we werken met them. Until they are back, their are back to normal. Het gebouw dat er zwaar gehavend bij ligt, wordt nog altijd belegerd door militairen. Het zal pas worden vrijgegeven als alles onderzocht is en alle slachtoffers geborgen. Nog lang niet alle vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld waarom de Keniaanse Veiligheidsdienst belangrijke aanwijzingen over een op handen zijn aanslag niet serieus heeft genomen. Een Keniaanse politieke analist zegt dat er fout op fout is gemaakt. Dit is een of verhaal. It isn't that the intelligence left once. It is a series of failures. And the worst part is, everyone involved, nearly everyone involved is foreign. En dan zouden ook nog eens de militairen, die een eind maakten aan de gijzeling... aan het plunderen zijn geslagen in het deels verlaten winkelcentrum. De Keniaanse overheid heeft veel uit te leggen. De voorzitter van het parlementaire comité, die over de nationale veiligheid gaat... zegt dat er vandaag een diepgaand onderzoek wordt gestart. We roepen alle Kenianen op om waardevolle informatie... met te delen. Op die manier, zegt de parlementariër, hopen we een antwoord te krijgen op de vraag of onze veiligheidsdienst heeft zitten slapen. We will investigate and see whether the people who are directly in charge of our security slept on their jobs. But at the end of it, we will come up with recommendations to actually address a future terrorist threat in this country. Uiteindelijk hopen we met aanbevelingen te komen om zo een volgende terroristische dreiging te kunnen afslaan. Totaal zitten er nu nog negen mensen vast die in verband worden gebracht met de aanslag in Westgate. Vijf terroristen zijn zeer vermoedelijk om het leven gekomen bij de bevrijdingsactie. Al-Shabaab zegt dat het Kenia wilde straffen voor het zenden van troepen naar het verscheurde buurland Somalië. Ondertussen gaan in het Keniaanse parlement stemmen op om het immense vluchtelingenkamp Dadaab, vlakbij de grens met Somalië, te sluiten verblijven honderdduizenden Somalische vluchtelingen. Een aantal parlementariërs denkt dat het ook wordt gebruikt... als uitvals- en trainingsbasis voor de terreurbeweging Al-Shabaab. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Met de wereldkampioenschappen turnen in België... hebben Epke Zonderland en Juri van Gelder goede kans op een finale plaats. Zonderland kwam in de kwalificaties voorlopig tot een derde plaats. Maar een plek bij de eerste acht lijkt wel zeker. Ook al komen vanochtend nog wel enkele turners in actie. Olympisch kampioen ging niet voluit, maar was wel tevreden over zijn prestatie. Ik heb uh, niet mijn volle oefening gedaan, omdat ik uh, geen onnodige risico's wil nemen.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 wat onderdeel ringen, ook een derde plaats. Wereldkampioen van 2005 lijkt ook verzekerd van de finale plaats en is tevreden.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 Maar Deurlo hoopt op een finale plaats op de Meerkamp. Voor hem is het eh, wel wat spannender. Op zijn favoriete onderdeel Rek kwam hij ten val... waardoor hij nu vijftiende staat. En voor een finale plaats is een plek bij de beste 24 vereist. pc doelman Jeroen Zoet is langere tijd uitgeschakeld. Hij liep in de wedstrijd tegen AZ een scheurtje in de lies op. Zoet was door Louis van Gaal opgenomen... in de voorlopige selectie van het Nederlands Elftal. Maar hij zal dus de interlands tegen Hongarije en Turkije missen. Willem Jansen kan zeker een half jaar niet spelen voor FC Utrecht... want hij scheurde zaterdag tegen Rode JC de voorste kruisband in zijn linkerknie. Ajax speelt vanavond de tweede groepswedstrijd in de Champions League... in de Amsterdam Arena tegen AC Milan. Ajax verloor twee weken geleden kansloos met 4-0 van Barcelona. Maar tegen de Italianen wil Ajax punten pakken. Toch benadrukt Ajax-coach van Frank de Boer... dat de spelers op hun hoede moeten zijn. Je hebt het gevoel dat je...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 <laughs> dan legt hij er zomaar in. Wedstrijd ajax AC milan vanavond live. Volgen natuurlijk op Radio 1 in een extra lange uitzending van Langs de Lijn. En die begint om half negen. En zo dadelijk afval scheiden en recyclen. Dat gebeurt overal, behalve in de drie grote steden. En dat moet anders, vinden ze zelf. Dit is Radio 1.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 De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam zaten zijn daar vertrokken. De eigenaar van de flat in Amsterdam-West eiste dat de asielzoekers daar vandaag weg zouden zijn. Ze hebben de nacht doorgebracht in een cultureel centrum waar ze vanmiddag weer weg moeten. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve vira plannen van staatssecretaris Mansveld. Door het schrappen van de Vira worden er oudere treinen ingezet tussen Brussel en Amsterdam. Die maken meer lawaai. De gemeente is nu bang voor geluidsoverlast. In de Amerikaanse staat Colorado zijn zeker vijf wandelaars omgekomen toen ze werden bedolven onder rotsblokken. Wandelaars waren op pad bij Mount Princeton. Aardverschuiving is waarschijnlijk veroorzaakt door zware regen. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag. Temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Morgen weinig verandering, maar donderdag en vrijdag meer bewolking en regen. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Den Haag. Waar zit Jolande van der Velde? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Er is al van alles aan de hand. Dus vanochtend vroeg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam een vrachtwagen tegen een pijlwagen gereden. Tussen Muiden en Knopendiemen zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knopend Muidenberg staat er 6 kilometer. Verkeer op weg naar Amsterdam kan het best al omrijden vanaf knopend Eemles via Utrecht. Of de A27, A12 en de A2. Verder is de file op de A7 Hoorn richting Zaandam al aardig lang. Bij de Afritwijde wormer 9 kilometer. Een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam-Sciardo's twee kilometer zijn twee rijschroken dicht. Nou, wij houden de problemen op de weg voor u in de gaten. Samen met Jolande van der Velde. U hoort daar later in de uitzending. En er is een alternatief voor de Vira. Maar daar is niet iedereen blij mee. Zo dadelijk meer. De nieuwste mountainbikes en racefietsen.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 Goedemorgen. Het is drie minuten over half zeven. Breaking news: it is now midnight. The US government has officially shut down. Het is een feit. En het is nu al een half uur aan de gang. Amerika, onze overheid, is grotendeels dicht stilgelegd. Dat heeft te maken met een totale impasse op Capitol Hill. Een gepingpong tussen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat over Obamacare. Wij praten u daar de komende uren over bij. We gaan we eerst naar land, want we gaan het hebben over het Vira-debakel. Niet iedereen is blij met de alternatieve plannen daarvoor. Gemeente Lansingerland bijvoorbeeld, boven Rotterdam... daar zijn ze bang voor meer geluidsoverlast. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Dit geluid kennen ze maar al te goed in de gemeente Lansingerland. Het komt van de HZL die de gemeente doorkruist. Bewoners vrezen dat het door de nieuwe spoorplannen na het Vira-debakel... alleen maar erger wordt zegt Loekie van der Horst van de stichting Stopgeluidsoverlast HZL. De bewoners van Lansingerland zijn boos over het feit... dat de staatssecretaris heeft besloten om uh, in plaats van de 40 treinen... die hier nu per dag over het spoor gaan, dat op te voeren naar 160 treinen per dag... Alles wat, uh, wat de, uh, wielen heeft, dat wordt uh, ingezet de komende jaren. En ja, uh, hier is eigenlijk al uh, verschillende malen... is uh, overtreding van de wettelijke geluidsnorm aangetoond door TNO... en door de minister en de staatssecretaris ook erkend. Die overschrijding is er al, dus er kan helemaal geen uh, verkeer meer bij. Ook wethouder Timon de Weger is geschrokken van de toekomstige dienstregeling... Op het hoge snelheidspoor. Er rijdt nu twee keer per uur heen en terug, dus vier keer in totaal. De Vira nog. Dat is een, een oude getrokken trein met een locomotief ervoor. En dan hebben we de Thalys. Die komt ongeveer één keer per uur heen en één keer per uur terug langs. En nou, dat aantal gaat meer dan verdubbelen en dat worden vooral die oude treinen. En juist de geluidsellende is begonnen met die oude Prius-trein. Ja, daar hebben wij echt wel zorgen over. Want de bedoeling was dat er nieuwe treinen zouden komen. Die komen er niet. Die zouden ook veel minder herrie maken. En nu zit u eigenlijk met die oude treinen opgeschept. Ja, en uh, er is ook geen zicht dat er uh, op lange termijn nieuwe hogesnelheidsterreinen komen. Dus uh, wij zijn bang dat, uh, ja, dat dat geluidsplafond overschreden wordt. En uh, u mag erop rekenen, we hebben dat gemeten. Uh, dat levert elke keer als een trein passeert uh, geluid op van 70, 80 dB. De grens die we afgesproken hebben is 57, maar dan gemiddeld. Hè, dus dat wordt uitgemiddeld. Uh, nou, daar, wij zijn bang dat we daar uh, met zoveel treinen niet onder uh, komen. We zijn op zich ook helemaal niet tegen treinen. Maar we vinden dat uh, in ieder geval hier voor Landsingerland dat er een enorm probleem is wat eerst opgelost moet worden. En uh, dan pas kan je kijken of er meer treinen kunnen rijden. Die wettelijke norm is er niet voor niks. De bewoners willen het liefst een overkapping van het spoor. Dat is wel een stuk van vijf kilometer lang. We noemen dat plan dak op de bak. En dat is technisch mogelijk. Maar daar moeten de minister of de staatssecretaris aan mee willen werken. Maar dat is niet goedkoop. En na het Vira-drama is het spoorbudget vast op. Als je nu ziet wat voor bedragen de laatste dagen in de kranten verschijnen... wat er voor verliezen worden geleden... dan is dit eigenlijk een, in vergelijking een relatief klein bedrag. Onder de 50 miljoen moet dat kunnen. Secretaris Mansveld van eh, Infrastructuur laat weten dat er nog steeds metingen plaatsvinden. Met spoordempers en ook andere oplossingen moet de geluidsoverlast worden beperkt. Papier en glas, klein chemisch afval, plastic flessen, kleren... zou eigenlijk allemaal gescheiden ingezameld moeten worden. Maar binnen drie grote steden gebeurt dat nog steeds onvoldoende. De doelstellingen worden niet gehaald. Sterker nog, er is al meer dan tien jaar nauwelijks verbetering. Op dit moment onderzoekt Stadsdeel Amsterdam Centrum hoe er daar wordt weggegooid. Teamleider heeft een kaart van de binnenstad. Met geel gemarkeerd de straten waar dan de zakken moeten worden opgehaald. We gaan nu we naar Manningstad. Even kijken, 6 plus 5 is 12. Een klein vuilniswagentje rijdt in alle vroegte voor de troepen uit... om nog voor de grote wagen de vuilniszakken voor de steekproef op te halen. Nog Nog drie. Vanochtend moet er 750 kilo worden ingeladen voor het onderzoek. En die zakken worden hier opengescheurd op een tafel in een grote loods in het havengebied. Drie Poolse uitzendkrachten halen... Alles eruit om het heel precies te sorteren. There's a lot of food, we find out there is not even open. Ze verbazen it's zich like, erover uh, hoeveel uh, eten er easy. wordt weggegooid. Yeah, good food, like uh, not even open. Nieuw, nieuw. This is crazy. Je ziet het hele leven van mensen in zo'n zak, hè? Uiteindelijk wel, inderdaad. De ene zak vind je geen glas, de andere wel. Kranten vind je de ene wel, de andere niet. Per wijk zie je ook grote verschillen. In sommige buurten worden nauwelijks kranten gelezen. Dan vind je zo niet terug in de vuilniszak. In andere buurten wordt veel wijn gedronken. Dat vind je ook terug in de vuilniszak. Er zijn nu 36 verschillende soorten afval in feite. Ja, we halen 36 verschillende soorten dingen uit. Heel veel sinaasappelschillen, dat is een hele container vol al. En had We mm. vinden hier ook in Amsterdam 4% van de afval is ongeveer kattenbakkorrels. Dat is heel veel. Ja, sommige wijken is zelfs 10%. Dus 4 tot 10% van het gewicht bestaat er uit kattenbakkorrels. Spannende dingen tegengekomen? Um, so far no we didn't. We just found uh, one watch that's actually brand new. Bloedsnieuw horloge. Frits Steenhuizen van, uh, van KREM, duurzaamheidsadviesbureau. Wat levert dit nou op, zo'n steekproef? Wat, wat zien jullie hier nou in? Nou, hier kunnen we heel duidelijk zien wat er nog in het afval zit. En in Amsterdam, wat dus niet gescheiden wordt? Wat is dus niet gescheiden is... En we krijgen later nog cijfers ook wat er werkelijk in papier en glasbakken zat. En daarmee, als we dat naast elkaar leggen, dan zien we precies hoe goed wordt het papier gescheiden. En dat zijn de interessante gegevens. Want dan kijk je naar het gedrag van mensen. En dat is ook een manier om per wijk te gaan kijken hoe moeten we het aanpakken om in deze wijk het gedrag aan te passen. Met als belangrijkste conclusie dus dat er al jarenlang in de grote steden niks verandert. Dat mensen nog steeds evenveel, of eigenlijk beter gezegd even weinig afval scheiden. Het is ook wat moeilijker afval scheiden in, in grote steden. Je hebt minder ruimte om bakken neer te zetten. GFT kun je er bijna niet uh, scheiden. En inderdaad, eerlijk gezegd, afgelopen 10, 15 jaar... is er nauwelijks wat veranderd uh, in de grote steden. En dat Hoe geldt kan dat nou? Ja, eigenlijk uh, is ook niet heel veel gebeurd met, met nieuwe methoden of, of ja. zware communicatie en dergelijke. En dat zie je eigenlijk in alle grote steden. Rotterdam, Daarna Haag geeft eigenlijk hetzelfde beeld als Amsterdam. Te weinig voorlichting. Ik denk dat meer voorlichting beter zou werken, maar dan voorlichting heel gericht op verschillende dingen. Wat mag precies wel en niet in de glasbak. Ja. Uh, Laten we glas eens lopen de naar de container waar hier dan het glas in belandt, wat dus... Toch nog in de vuilniszak is meegegaan. Uh, dit is glas. Dat, dat mag ook in de vuilniszak. Dit zijn wijnglazen en, en een asbak en een vaas. Dat hoort eigenlijk niet in de glasbak. En Waarom mag die vaas er dan niet in? Dat een heel ander soort glas is en uh, glasfabriek is daar niet zo blij mee. Ja. In de glasbak hoort eigenlijk alleen verpakkingsglas, dus waar eten of drinken in heeft gezeten. Wacht je dan niet eigenlijk te veel van de burger? Ik had dit nog nooit gehoord bijvoorbeeld. Maar als je het helemaal goed hebt, dan zit het ook altijd onthouden. En uh, de Poolse sorteerders. Ja, we're for it. Uh, die wachten ondertussen nog steeds de op de grote schat in het tafelblad. Nou, u hoort het, he. Geen fase in de glasbak. Reportage van Matthijs van der Wiel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Epke Zonderland is sinds zijn gouden medaille in Londen... een grote meneer in de turnwereld. Zijn optreden tijdens het WK in Antwerpen deze week... trekt dan ook veel belangstelling. Die... Mensen willen de grote Zonderland allemaal wel eens in het echt zien. Dat wil natuurlijk onze verslaggever Edwin Cornelissen altijd. Zonderland, Ebke Zonderland. Het Sportpaleis in Antwerpen veert een beetje op op het moment dat zijn naam wordt genoemd. Nee, van die runners naar voren. De sporter is met zijn mobiele messenger. Epke Zonderland wordt aan de rekstok gehangen met de oranje broek, het zwarte shirt en de vrijwilligers bijvoorbeeld. Die kijken toch allemaal even toe. Wij waren aan het kijken. Wij zaten heel dicht bij de rikstok gewoon ja. aan het kijken, hoor. dat is wel uh, ja, spectaculair natuurlijk. Hè? Want uh, ja, België, dus de hier van dit TWK, is toch wel trots dat het uh, Epke Zonderland hier heeft. Het is wel een van de blikvangers. Ja, ja zeker wel. Het stond ook uh, vaak in de en zo. dat ik Zonderland ging komen. Dus uh, zeker wel de moeite. En veel mensen keken er ook wel naar uit, denk ik, op de richtstok. De Olympische Spelen heb ik ook uh, gevolgd. En uh, ja, dan viel hem heel hard op bij zijn rekoefening natuurlijk, goud gehaald. Dus... Het is wel uh, ja, heel opvallend. En ze zien Epke Zonderland vliegen opnieuw. Alleen niet zo spectaculair als in Londen. Twee vluchtelementen, tussenzwaai, dan nog een vluchtelement. Op zeven heet dat. Ja. Toch het applaus. Hier ja. wordt met uh, de Nederlandse vlag gezwaaid. Uh, hoe was de oefening? Ja, de Nederlandse vlag. Kambuur heeft het voorgedaan, hoe we dat doen. Hoe uh, oh, krijgen we dat? <laughs> nee, hoor. nee, het was gewoon een uh, goede oefening.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 Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die Zwitser die zit trouwens verderop op de tribune. Een turner die dus eerder ook op een rekstok in actie kwam en nu naar Epke heeft zitten kijken. Ja, yeah, hij good een goede routine. Maar uh, hoe kijken de turners nou tegen Epke aan sinds de Olympische Spelen? Nederland is natuurlijk een grote held geworden, maar hoe is dat in de turnfamilie? Yeah, Ik denk dat hij een real hero van de high bar want zijn uh, difficulty is heel hoog en hij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 Dus uh, België staat ze dadelijk achter onze vries. Beetje wel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Jij meldde al wat vroege problemen ja, op de weg. Jolande, vertel. A1, vooral van Am Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat nu voorknopend Diemen uh, 7 kilometer. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Die gaan uh, volgens Rijkswaterstaat rond half acht open. Uh, maar daardoor is het ook vastgelopen op de A6 richting Muiden. Voorknopend Muidenberg nu 5 kilometer en ja, we hadden al die A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat nu bij Rotterdam Shadows 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Nou, wat verwacht je dan voor deze ochtendspits? Ja, normaal voor een dinsdagochtend zou 175 kilometer zijn rond half negen. Uh, nou ja, als dit weg is, zeg 180. Oh, <laughs> iets meer. Goed. Ja, ik houd beschouwd. Houden we het daarop? Tot straks. Joep. Even verderop in Scheveningen is vanochtend Jeroen Schutijzer. Tot ziens. Eh, Jeroen, zie je al wat? Zie je al een beetje ja. beweging op de pier? Nou, er kwamen net twee uh, hardlopers voorbij. Ja, dus die zijn er heel vroeg bij. Maar voor de rest uh, is het hier nog doodse stilte. Terwijl er toch uh, vanmiddag zal hier uh, een brandweerauto verschijnen. Want de brandweer gaat dus uh, de pier inspecteren... hoe het is met de brandveiligheid. Want er is heel veel achterstallig onderhoud. En uh, in het ergste geval gaat de pier binnenkort uh, dicht... Ja, uh, Paul de Kivit staat naast me, directeur van het museum in Scheveningen. Het museum, u weet alles over de historie van deze pier. Geopend in 1961 door uh, Prins Bernhard. Ja. Wat is nou belang van een pier voor een uh, badplaats? Het is natuurlijk een geweldige attractie voor zo'n badplaats. Hè? Een magneet om toeristen te trekken. Je vindt ze ook overal, in België, in Blankenbergen. Mensen kunnen flaneren. Ja, Vooral op de oude pier werd dat heel veel gedaan, maar ook op deze pier wel. Gezien uh, zien en gezien worden, dat was het eigenlijk, hè, in de nieuwste mode. Wat waren de hoogtijjaren? Ja, eigenlijk moet je dan ook terug naar de oude pier, die recht voor het Koerhuis uitstak. Dat was een prachtig ontwerp van architect van Liefland. En dat was een schitterende pier. Maar ook deze pier uit 1961 kende in het begin ongelooflijk veel bezoekers. Het eerste jaar trok hij al 2 miljoen bezoekers. 2 miljoen? Ah, dat is behoorlijk afgenomen, hè? Ja, de laatste jaren is daar wat te klat in gekomen, helaas. Er was natuurlijk ook heel veel te doen op de pier. Je had allerlei attracties. Je had een onderwaterwereld op het vierde eiland, een pirateneiland. Het was echt een feest om daar als kind bijvoorbeeld naartoe te gaan... Hè, met de uitzichttoren die je kon beklimmen. Ja. ja, en begin dit jaar ging die failliet. Had u dat ooit gedacht? Eigenlijk niet, maar we wisten wel dat het restaurant... het eind niet zo goed liep. Het is toch een hele afstand die je moet afleggen om daar te komen... Dus ja, het is moeilijk om daar natuurlijk al het onderhoud van te betalen. Ja, want er, moet, uh, er is heel veel achterstallig onderhoud. Er moeten waarschijnlijk miljoenen ingepompt worden. Misschien valt dat mee. Dat is niet helemaal bekend. Er zit wat betonrot in de palen. Het wandeldek dat is wat, wat gevaarlijk misschien op dit moment. Maar we zullen dat later vandaag te weten komen... als de brandweer daar op onderzoek uitgaat. Sterker nog, ik ga over een half uurtje met u de pier op. Er zitten toch geen gaten in de... Uh... In Ik de vloer. het niet. Het zeewater is een beetje koud op het moment. Dus, uh... Ja, gaat of 7, 8, hè? Nou, we gaan het er toch op wagen, jongens. Ja. ja. gaan we de pier op. Beetje niet checken. te veel wiebelen. Er, er is volgens mij nog een tent open daar. Er zijn, ja, zeker. Er zijn nog wat ondernemers die open zijn. Ja, uh... nou, niet op dit tijdstip. We gaan er zo naartoe. We gaan je volgen. Jeroen Schut IJzer, Zo dadelijk op de pier van Scheveningen. Ochtend van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true.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 White Tees hoorde u met Hey There, Delilah. Acht minuten voor zeven is het. We gaan naar een bijzondere tentoonstelling. Deze week opent in de nieuwe kerk Ming keizers, kunstenaars en kooplui in het oude China. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Chinese Ming-dynastie. De nieuwe kerk werkt samen met het toonaangevende Nanjing Museum in China. om een originele en exclusieve Ming-collectie te kunnen laten zien. En de nieuwe kerk heeft ook nog eens een wereldprimeur. Paul Mostert, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uh, vertellen wat die wereldprimeur inhoudt? Ja, we zijn daar best trots op. Um, al die spullen die al naar de kerk komen, naar Amsterdam komen, allemaal uit China... die komen eigenlijk allemaal uit dat enorme grote keizerlijke paleis... Uh -huh. wat er geweest is in de beroemde hoofdstad van de Ming-dynastie. Dat was eerst Beijing en daarna ook Nanjing, de twee grote hoofdsteden in China. En um, dat is een enorm groot paleiscomplex geweest. Een van de grootste paleiscomplexen ter wereld. Dat kan je natuurlijk niet naar Amsterdam halen, daarvoor moet je naar China om dat te bekijken. Maar ze dachten wij van, zouden we in de Nieuwe Kerk niet enorme grote maquette kunnen maken om toch te bezoeken op een of andere manier een indruk te geven van de grote schaal van het paleiscomplex. En ongeveer zo half, half zeker zo, zo groot wordt het als gezegd, als een, een, een deel van New York. En dat gaan we doen. We gaan enorme grote maquetten maken met alle modernste technologie. Er worden bijna duizend huisjes gebouwd in de Nieuwe Kerk, zodat dus bezoekers echt kunnen zien... hoe groot dat gigantische beleidscomplex was. Maar die worden gebouwd de komende tijd? Ja, er zijn tegenwoordig prachtige nieuwe technologieën. Dat hebben mensen misschien wel eens van gehoord. Dat zijn dan zogenaamde 3D-printers. En wij zijn in contact gekomen met een paar, uh, paar, paar, paar jonge ondernemers... vanuit een studenten in Delft. Die hebben een bedrijf, dat heet Leapfrog Daar zijn we zeer trots op. En die gaan met ons, met dat soort printers in de Nieuwe Kerk... echt huisjes bouwen. Van kunststof worden die gebouwd. Hm. Iedere dag worden er een paar huisjes neergezet. Ik denk dat we aan het eind van de tentoonstelling zo... Um, ja, dan denken we dat we de stad eigenlijk helemaal compleet hebben. En er staan er bijna duizend gebouwen. Wauw. Ja, maar dat is dan weer zonder, meneer Mos. Dat is de tentoonstelling klaar, <lacht> net als uw uh, maquette ook af is. Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te doen... terwijl de bezoekers er zijn. Dat ja. is nieuwe technologie. En zie je eigenlijk de stad groeien stap voor stap. Ja, dat is een hele operatie. Het begint gelijk bij de opening, dat 3D-print... Dat ja, we gaan straks proefdraaien. Vandaag gaan we proefdraaien. We gaan de eerste prints worden geïnstalleerd en dan gaan we kijken hoe het werkt. En de tentoonstelling gaat zaterdag open voor het publiek. En dan, dan moet het echt gaan beginnen. We gaan een stad bouwen in de Nieuwe Kerk. Nou, dat is heel bijzonder. En u haalt ook veel voorwerpen uit China hè, voor deze tentoonstelling. Hoe verliep de samenwerking? Ja, die verloopt eigenlijk heel erg goed. Het is een van de grootste musea in China, in Nanjing. Het grootste museum staat in Beijing, dus het tweede museum van China. Uh -huh. En ze zijn zelf aan het verbouwen. Het gebeurt natuurlijk, nou ja, China is behoorlijk in beweging. Dus ook dit museum is enorm aan het verbouwen. En daarom kunnen wij een heleboel van de kunstschappen... die inderdaad nu niet opgesteld kunnen worden. In dat museum kunnen wij tijdelijk lenen. Die mogen tijdelijk naar Amsterdam komen. En ja. zijn allemaal originele? Ja, allemaal. Ja. En, en wat gaat er uiteindelijk met die 3D-maquette gebeuren? Ja, het is echt nieuw, dus... Uh, nou ik ook zelf nog in gesprek erover. De klinkgoosink gaat naar Amsterdam reizen door, door de wereld. Amsterdam is de eerste plek waar die te zien is in de Nieuwe Kerk. En daarna mag je inderdaad op reis. En we zijn in gesprek met onze partners in het buitenland. Of zij deze, ja, deze maquette misschien ook willen hebben. Maar misschien dat ze wel zeggen, nou, we willen hem niet compleet hebben. We willen net zoals de Nieuwe Kerk in Amsterdam willen we hem langzaam gaan bouwen. Dat is misschien ook wel aardig. Nou, dan zet u de toon in ieder geval met een wereldprimeur. Paul Mostert, adjunct directeur van de Nieuwe Kerk. Sterkte bij de voorbereiding en veel plezier bij de opening. Dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. They actually did it, twittert de Amerikaanse president, @BarackObama. Barack Obama. A group of Republicans in the house just forced the government shut down over Obamacare instead of passing the real budget. Met meteen erachteraan een tweede tweet. The Affordable Care Act, Obamacare, is moving forward. You can't shut it down. Pensioenfondsen, we zijn weer in eigen land, zaten al in zwaar weer. En het blijkt nu ook eens dat het beheren van de fondsen duurder is geworden. Nederlandse pensioenfondsen waren vorig jaar anderhalf miljard euro kwijt aan vermogensbeheer. Financiële Dagblad meldt dat op basis van gegevens van een adviesbureau dat 280 fondsen heeft onderzocht. Die beheren samen bijna al het Nederlandse pensioengeld. Ja, voornaamste reden voor de kostenstijging. hogere prestatievergoedingen, dat noem je ook wel bonussen... aan de vermogensbeheerders. Een van de grootste pensioenuitvoerders, AGP... zegt tegen het FD dat het juist goed nieuws is. Want ja, dat betekent immers dat de beheerders het beter zijn gaan doen... en dat ze daar dus geld voor krijgen. Voorpagina van de Telegraaf, daar staat... ijverige dokter vergroot leed. Drie artsen hebben een studie gemaakt van de zorg voor kwetsbare ouderen. Een ruime meerderheid van de artsen vindt dat in de laatste levensfase... vaak te lang wordt doorbehandeld. NRC Next heeft Bert op de voorpagina... Bert van Bert en Ernie. Maar zonder Ernie. Want veel Nederlanders voelen zich een beetje eenzaam. U hoorde dat gisterochtend in het NOS Radio 1-journaal. Blijkt dat een groot onderzoek van onder meer het RIVM. De toenemende werkloosheid en de vergrijzing vergroten het probleem. En kunt u zich nog herinneren? dat advies van de RIVM gisteren? Moet u even langs de huisarts gaan. Three strikes and then you're out. Het gaat gelden voor tabakszaken, als het aan de VVD ligt tenminste. Vandaag behandelt de Kamer een wetsvoorstel... waarin staat dat een winkelier die binnen een jaar drie keer wordt betrapt... op de verkoop van sigaretten aan minderjarigen... zijn tabaksvergunning kwijt kan raken. Volgens de AD steunt een Kamermeerderheid dat plan. En zometeen, na het journaal, gaan we naar die zin. Die zin van president Barack Obama. They actually did it. The shutdown van de Amerikaanse overheidsdienst.